7 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. In Mali is een nieuw geval van Ebola vastgesteld. Twee andere patiënten worden op de ziekte getest. Tot nu toe zijn er zes mensen in Mali overleden aan Ebola. Het jongste geval was een arts die in Guinea een patiënt had behandeld. Het eerste geval van Ebola in Mali was in oktober. Een meisje van twee overleed toen aan de ziekte. De laatste vira is het land uit. De trein is in het oosten bij zeven naar de grens overgegaan. De hogesnelheidstrein gaat terug naar de fabriek van de Italiaanse treinenbouwer Ansaldo Breda. De eerste van 16 vira's die waren besteld door NS vertrok begin september. De vira's stonden bijna twee jaar ongebruikt op een rangeerterrein in Amsterdam. Ze moesten aan de kant blijven nadat een ervan in streng winterweer een bodemplaat was verloren. Later bleek dat er veel meer mis was met de treinen. Het Iraakse leger is samen met Soenitische strijders een offensief begonnen om een deel van de stad Ramadi op IS te heroveren. Vooral in het oostelijk deel wordt zwaar gevochten. Een van de wijken werd gisteren door IS ingenomen. De Islamitische staat zou gisteren 25 leden van een Soenitische stam die meestreden met het Iraakse leger hebben gedood tijdens een aanval op een dorp bij Ramadi. Volgens Iraakse autoriteiten zijn de lichamen vanochtend ontdekt toen het leger de tegenaanval inzette. Ajax-supporters die dinsdag zonder kaartje in Parijs zijn lopen kans om te worden aangehouden. Het is een van de maatregelen die de Franse politie heeft genomen om ongeregeldheden te voorkomen rond de Champions League wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Ajax heeft voor 850 supporters kaarten gekregen. Vanwege dat lage aantal zijn de autoriteiten in Parijs bang voor supporters die zonder geldig kaartje afreizen. Ajax-supporters zonder toegangsbewijs kunnen een boete krijgen van 30.000 euro en een gevangenisstraf van een half jaar. Het weer droog, de temperatuur daalt en vanavond en vannacht tot een graad of acht. Morgen eerst zon, tegen de avond gaat vanuit het westen regenen. Het is zacht met temperaturen tussen 11 en 14 graden. Dit was het. Autobedrijf Zandvoort. Een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Klaasje, Sinterklaasje. Sinterklaasje. Sinterklaasje. Hey! Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloof. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten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 Zes minuten over drie, welkom bij een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown... hier op ZFM Zandvoort. De ophokplicht was ook voor Marius Mulder, dus uh, oude koeien worden weer uit de stal gehaald. Andersombergen tot aan vijf uur vandaag met de grootste hits van Europa. De Euro Breakdown, jaargang nummer 24, aflevering nummer 47 van 21 november 2014... Deze week 11 tijgers, 4 zittenblijvers, 17 daders en 8 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat weer 8 platen zijn verdwenen. Charlie XX, x boomklep eruit, George gaat eruit met Budapest. Man in When the Beat Drops Out. Ed Sheeran ook verdwenen, Don't, Sigma met Changing en Ella Henderson met Ghost ook verdwenen. Andreas Bourani over andere weken ook verdwenen. En daar is hij wederom weer. George Eswar heeft een slechte week. Want Blame Almi is ook verdwenen. De snelste twijger deze week in handen van Ed Sheeran. Thinking Out Loud stijgt 23 plaatsen. En de snelste daler is van Magic helaas. Root zakt 15 plaatsen. Goed, voordat ik je ga voorstellen aan de eerste binnenkomer deze week in de Your Breakdown. Die vindt wel nummer 36... Dan gaan we eerst even terugkijken naar de top 3 van vorige week. Nummer 3. Nummer 2. 3. De top 3 van vorige week zag er als volgt uit. Taylor speelt op 3, Shake It Off. 2, Calvin Harris met Blame. En uh, nummer 1 van Europa was Mack Trainer met All About the Base. Goed, de eerste binnenkomer van acht is Jozef Salvat met Diamonds. Dat is een cover van Rihanna, haar groot hit van twee jaar geleden. Nieuw jasje op nummer 37. De Euro Breakdown, de countdown of the continent. Zijn bright like a diamond.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 zitten eraan te komen. Dat hoor je ook aan de nieuwe binnenkomers in de Your Breakdown. Joseph Salvat, hij is singer-songwriter. Hij komt oorspronkelijk uit Down Under, maar woont tegenwoordig in Londen. En hij heeft vorige week, vorig jaar bedoel ik maart, zijn debuutsingle This Alive uitgebracht. Ook al is hij singer-songwriter, hij heeft gewoon een nummer gepakt van Rihanna en heeft het gecoverd. En daarmee komt hij deze week binnen op nummer 37 in de Your Breakdown. Zometeen een duo waarvan de dame in kwestie binnenkort een nieuw album gaat uitbrengen. Daarover zometeen meer. Meerstop nummer 36, de tweede binnenkomer. Dat is voor de Engelse singer-songwriter Olly Murs. Hij eindigt in 2009 op de tweede plek bij de Engelse X-Factor. Voor zijn deelname aan de X-Factor is Murs twee jaar eerder te zien in het televisieprogramma Deal or No Deal. Met zijn deelname weet hij 10 pond, dat is een groot bedrag, binnen te halen. In Engeland heeft hij een aantal hits gescoord, zoals uh, <coughs> Hardskipse Beat... en nu gaat hij eindelijk Europa verhogen. Wrapped Up is zijn nieuwe nummer uitgebracht... als de eerste single van zijn aankomende vierde studioalbum... en die heet Never Been Better. Op wrap up doet ook Traffy McCoy mee. Die het liet ook samen met Meurs Streef. Het nummer zou eigenlijk Scandalous gaan heten. Het is gewoon wrap up en komt deze week binnen in de Your Breakdown op. nummer 36. Now, excuse me if I sound rude, but I love the way that you move. And I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise. All these crazy thoughts in my mind now. This is about you. You got the light. works so and we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 Een fantastische plaat, mag ik dat al even zeggen. De nieuwe zinger van Olly Murs heet Wrapped Up. Doet hij niet alleen, maar doet hij ook met Trevi McCoy. We slaan even een plaatje over. Dat is de nummer 35, zakt 11 plaatsen. The Superheroes. We komen aan bij nummer 34. dat is weer een nieuwe binnenkomer. En dat is voor Tom O'Dell. Hij komt uit Londen en is getekend bij het label van Lily Allen. Op dat label brengt hij in oktober uh, de EP Songs from Another Love uit... waarop de prachtige single Another Love staat. En uh, voor het, uh, vorig jaar stond er een, uh, ook weer een, uh, een album uit. En uh, de volgende plaat die je gaat horen uh, van Tom Adel... is uh, voor uh, ja, een, een, een cover zelfs. Ja, een koffer. Tom Adel, de singer-songwriter... Die goed doet gewoon een koffer. Hij uh, heeft een uh, reclamecampagne voor een groot Brits warenhuis. Heeft hij het uh, nummer uh, gekofferd. Het heet Real Love. Het is inclusief een schattig Bingbing filmpje en het is helemaal in de kerstsfeer. Tom Adel, dus Real Love vinden we deze week in de Your Breakdown over uh... nummer 34. All my little plans and schemes Lost like some forgotten dream Seems like all I really was doing Was waiting for you Just like little Kom! Harris en Ellie Golding En haar nieuwe album zal komend jaar verschijnen. Dus 2015. Ellie zegt alles te geven voor het nieuwe album. Het enige waar ik nu mee bezig ben is mijn derde album, vertelt ze. Daar ligt voorlopig mijn focus. Het zal zeker niet eerder uitkomen dan volgend jaar. Ellie werkt voor dit project ook samen met. Uh, daar is weer Calvin Harris. Ze Zegt hij is een ontzettend leuke gozer. En dat maakt alles veel gemakkelijker. We hebben een goede gemis samen. En dat blijkt wel ook uit dit nummer. De track Outside stijgt uh, van 36 naar nummer 33. Dat is uh, voor het nieuwe album van Kelvin Harris. Komen aan bij nummer 33. Even kijken, dat is alweer de mm, vierde nieuwe binnenkomer. Even goed tellen. Die is voor Mark Ronson en Bruno Mars. Zij slaan de handen in heen, uh, deze, deze herfst. En komen met hun meest groovy track tot de toe. De Funky Sound doen denken aan de vele soul-singles van Willeer... en lijkt bol te staan van de vele samples. Een vleugje Jackson 5, een T-labeltje James Brown. Producer en DJ Mark Ronson schrijft dit nummer niet in zijn eentje. Hij krijgt hierbij hulp van Jeff Basker... Emmanuel, Emile, Emile Haney, Philip Lawrence en dus ook van Bruno Mars... De laatste is dus ook te horen op deze plaat. De single is alvast een voorproefje van Ronsons album Up Sound. special dat in 2015 aankomt, uitkomt. Er is ook een videoclip bij. Daar zien je de Bruno Mars dansmoesfeer. En Mark en Ronson zijn zeker niet onbekend voor elkaar. Mark produceert door Bruno's grootste hit Gorilla en Locked Out of Heaven. En Ronson noemt de single Uptown Funk een melkpaal voor beide. We gaan ze welkom heten, Mark Ronson en Bruno Mars op Tanfunk. Deze week binnen in de Euro Breakdown op nummer 33.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 Set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Cause I'll sound funk, don't give it to you. Your hallelujah. Ooh. Girl, sit your Hallelujah. Ooh. Don't own mm -hmm. it. Don't brag about it. Come show me. Come on, dance. Jump, Jump on mm -hmm. it. And you're the sunset and then flown it. Well, Last last, dat was uh, Mark Ronson en uh, Bruno Mars met uh, Uptown Funk, de vijfde binnenkomer deze week in de Your Breakdown. En we gaan maar door met de nieuwe binnenkomers. We zijn uh, bij nummer zes alweer. Dat is voor uh, de man, heet Steven Wasseno. Je denkt van nou, wie is dat nou in godsnaam? Dat is uh, de man die in één klop bekend werd met de remix van I Follow Rivers van Licky Lee... In de your Breakdown staat de nummer 10 weken onafgebroken in de top 3 en bereikt het nummer 2. Later weer ook zijn remix met Happiness, een hit van Sam Sparrow. Die net aan de Your Breakdown niet bereikt. Deze zomer staat The Magician opnieuw hoog in de Belgische hitlijsten. Nu met Sunlight, waaraan ook de Britse band Years and Years meewerkt. Nou, het heeft even geduurd, maar nu komt hij binnen in de New York Breakdown. We hebben het over The Magician, featuring Years and Years. Met sunlight, het uh, nieuwe in de Eurobreakdown. Breakdown. Europe's biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown on C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 Deze week binnen in de your Breakdown met Years and Years. Op nummer 29. Dus zij hebben het over sunlight. Laten we dan nog even het... Dat uh, weerbericht even doen. Vanavond en kolen nacht is bewolkt En valt er wat lichte of motregen. Uh, op de passage van een warmtefront. De zuidoostenwind waait overwegend matig. En de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Morgen waait de wind na een warmtefront passage overwegend matig uit het zuiden. En aangevoerde lucht is weer een stuk zachter. De temperatuur loopt dan ook op ongeveer 12 graden. Vroegochtend kan er nog wat lichte regen vallen... maar de rest van de dag blijft het droog en re schijnt regelmatig de zon. Ook zondag komt de stroming uit zuiden en is de aangevoerde lucht nog wat zachter. Het weerbeeld is vergelijkbaar met morgen. Dus naast wolkenvelden is er ook geregeld zon. De temperatuur die de nacht naar zondag niet lager wordt dan 9 graden... stijgt naar een maximaal van 13 graden. Dan de rest van de week, de nacht van maandag en ook maandagochtend... hebben we te maken met de passage van een koufront. En daardoor overheerst de bewolking en valt wat regen. Maar maandagmiddag zien we gelukkig ook weer de zon. Dat is het magische woord. Goed, we gaan naar de Break dan weer terug. Een van de drie noteringen van One Direction is Ready to Run. Op nummer 27. But I know, yes I know we'll be alright There's a devil in your smile that's chasing me And every time I turn around it's only gaining speed There's a moment when you finally realize There's no way you can change the rolling tide But I know, yes I know that I'll be fine I can't foresee Unless of course I stay on course and keep you next to me. There will always be the kind to of criticize, but I know it's a no week binnenkomen bij Maurice op nummer 35. Deze week doorgestegen naar 27. One Direction met uh, Ready to Run. Als dus je denkt waarom die kerstbellen? Nou, dat is voor het volgende nummertje op New de Euro Breakdown. Goed, in de telkwijd volgens mij de zesde binnenkomer. En dat is hij al. Het gerucht zonde al een tijdje rond. Maar werd begin deze maand officieel door Sir Bob Beldof bevestigd. Hij is afgelopen weken druk bezig geweest met het verzamelen van artiesten voor een 2014-editie van Band 8. De opbrengst gaat naar de bestrijding van ebola. De tekst zal dan ook worden aangepast. En nieuw in deze uitvoering is dat er verschillende versies per land komen. Zo wordt er een speciale Amerikaanse versie opgenomen... en voor de Engelse editie van Band 830 deden de volgende artiesten mee. Bastien, Bono, Chris Martin, Ed Sheeran, Emily Sandé, Ellie Golden... Ellie Murs, Sam Smith en daar heb je ze weer, One Direction... Nou, in 1984 bracht Geldof artiesten bij elkaar om een benefiet op te nemen. De opbrengst werd gebruikt om het hongersnood in Ethiopië te bestrijden. Onder andere YouTube, George Michael en Sting deden toen mee op Do They Know It's Christmas. Het enorme succes van de single stimuleerde Michael Jackson... om de Amerikaanse tegenhanger USA for Africa in het leven te roepen... en We Are The World uit te brengen. Ook was het eerste aanzet voor richting de legendarische Live Aid concert in 1985... Het is niet de eerste revival van Band-Aid. In 1989 uh, kwam Geldof al met Band-Aid 2 en in 2004 met Band-Aid 20. Nu dus Band-Aid 30. Het lied uh, uh, ja, kwam afgelopen maandag uit en werd binnen 24 uur... al ruim 206.000 keer verkocht. Het lijkt erop dat de single het succes van de vorige Band-Aid-opnames... Uh, gaat uh, overstijgen. Dus weer een hele grote keur van artiesten doen mee met Band 830. Do They Know It's Christmas? Speciaal voor de ramp in Afrika, Ebola. Het is deze week binnen in New York Break dan op nummer 26. It's Christmas There's no need to be afraid. At Christmas time. We let him Volgens mij is de single gelijk al helemaal grijs gedraaid. Dus uh, nou, die gaan we een andere keertje maar helemaal uh, draaien in uh, de Euro Breakdown, denk ik, bij uh, Maurice. Bendy dus. 30 It's Christmas Time. Oftewel Do They Know It's Christmas de 2014 editie. Goed, nummer 25, die slaan we over. Lenny Crafford, The Chamber komen aan, bij daar zijn ze weer. Je wordt er helemaal gek van. One Direction, ja. One Direction is een jongensbind uit uh, het Verenigd Koninkrijk. Bestaan uit Louis Tomlinson, Neil Horan, Liam Payne en Zane Malik. En dan is hij Harry Styles. Alle jongens proberen in 2010 als solo door de voorronders van The X-Factor te komen. Maar geen van hen lukt dat. Ze melden zich daarna als groep en worden uiteindelijk als vijftal derden. One Direction komt voor het eerst tamelijk breed in de media... als hun niet uitgebrachte single Forever Young uitlegt. Het liedje zou uitkomen als uh, One Direction X-Factor daadwerkelijk zou winnen. Hun eerste echte single What Makes You Beautiful komt uh, op 11 september 2011 uit... en staat in Groot-Brittannië meteen op nummer 1. De song wordt uitgeroepen tot fastest selling hit in uh, 2011. Hun tweede single Gotta Be Used verschijnt snel daaraan. Op All Night is de naam van hun eerste album van de One, one Direction... De band plant meteen een tour door Engeland en Ierland. Een tour door Amerika volgt in maart en april, een jaar daarna. Op uh, 12 februari 2012 wint One Direction een Brit Award... voor de single What Makes You Beautiful. De later schrijft de boy Band ook een geschiedenis... door Up All Night in de Verenigde Staten... om nummer 1 te laten binnenkomen. Iets wat geen enkele Britse act daarvoor gelukt is... Dit jaar komen ze met hun vierde album... en wanneer je als artiest verlegen zit om een goede albumtitel... dan kun je altijd nog terugvallen op numerologie. One Direction houdt het lekker simpel en noemt zijn vierde studioalbum voor. Origineel is dat natuurlijk niet als je bedenkt dat ook Block Party... en Blue's Travelers albums met die titel hadden. Dan had je nog voor van Beyoncé en voor van Corner... Nadat Still My Girl en Ready to Run uh, al de afgelopen weken in de Euro Breakdown uh, binnenkwamen, komt nu ook hun derde single binnen. Die heet Where Do Broken Hearts Go? Die komt deze week dus binnen in de Euro Breakdown op. Uh... Nummer 24. all my mistakes only one standing the list of the things I've done. All the rest of my don't. And I let you go So I built you a house From a broken home And I wrote you a song With the words you spoke It took me some time but Just like wel zo'nzelfde ja, weinig inspiratie voor een albumnaam, uh, Want het uh, vijfde album van Maroon 5 heeft gewoon 5. Dit was uh, One Direction in het vierde album 4 8 En uh, van het album 5 is dit uh, een van de twee tracks die onhit zijn geweest. Eerst was het Maps en nu Animals. En deze plaat van Animals staat in de Euro Breakdown deze week op uh, nummer 23. Ik ben niet geloven, maar we zijn op de helft even overzicht van de nummers 40 tot 21 van de Eurobreakdown. 40 Coldplay, a Sky full of stars. 39 Calvin Harris met open wide. 38 Magic met Ruth. En 37 nu binnen Joseph Salvat. met Diamonds. 36 Olly Murs featuring Travis McCoy, wrapped up. En op 35 de Script met superheroes. 34 de single van Tom Adel. Koffer van John Lennon heet Real Love. En op 33 daar is weer Calvin Harris met Outside. 32 nieuw binnen Mark Ronson met Uptown Funk. En op 31 David Ketta met Lovers on the Sun. 30 Pitbull featuring John Ryan, Fireball. En op 29 nieuw binnen The Magician. Featuring Years and Years met Sunlight. 28 Sam Smith, Stay With Me. En op 27 One Direction, Ready to Run. 26 nieuw binnen Band 830, Do They Know It's Christmas. En op 25 zakkend vanaf nummer 18 Lenny Kravitz met The Chamber. 24 nieuw binnen, One Direction, Where Do Broken Hearts Go En op 23, net gehoord, Maroon 5 met Animals. 22, Ikki Azilia met uh, Rito Oda met Black Widow. zag het vanaf 14. En vorige week nog op uh, 12, deze week op nummer 21. Ariana Grande featuring Z met Break Free. Goed, dan de nummer 28. Vorige week op 28. Zes weken alweer in de Eurobreakdown. De man achter... Uh, PRNC, maar ook achter de remix van Mr. Props. We hebben het over Robin Schultz van zijn nieuwe single. Die heet uh, Sun Goes Down. Nothing's ever what we expect But they keep asking where we're going next Oh we're chasing is the sunset Come on mind on you Doesn't matter where we are, are, are, are. Doesn't matter where we are, are, are. Doesn't matter no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 week nummer 17 in de Humor Breakdown. Dat betekent vijf twee winst in de achtste week. De hoogste dan is dat de dan Aaron dan echte naam Aaron Michael dan hij dan dit jaar door met zijn nummer I'm an Albatross. In de video zien we hem achter de draaitafel staan. Zijn zus Nora Ekberg verzorgt de nodige danspasjes. Het nummer Armin Albatros komt in Thuisland Zweden in no time winnen... op nummer 1 in de Zweedse hitlijsten. Het aanstekere liedje wordt meervoudig platena... en veroverd het in het najaar van 2014... Ook het vaste land van Europa, waaronder dus ook Nederland en ook andere landen. Daar hebben we hebben lang moeten wachten en we gaan hem ook gewoon helemaal draaien. Voor het nieuws van 4 uur. En dat is Aaron Chupa, I'm an Albatross. Welkomen we deze week in de European Breakdown binnen op wat voor nummer was het ook alweer? Nummer 16. On ne chupa et c'est parti <laughs> I got it. And, um... Monday, and I got myself undressed. I am ready for the altar, but I do agree there's times when a my sure can be a friend of mine. Will I keep holding